Daarbij baseerde het zich op artsenverklaringen en een verklaring van de vader van Graus. Volgens het OM heeft Graus de keel van zijn hoogzwangere vrouw dichtgeknepen... en gedreigd een vuurwapen tegen haar hoofd te zetten. Ook zou hij haar striemen, blauwe plekken en gekneusde ribben hebben toegebracht. Het OM gaat Graus niet alsnog vervolgen, omdat de zaak te ver in het verleden ligt. Troepen van de nieuwe machthebbers in Libië staan klaar om de woestijnstad Beni Walid aan te vallen... Onderhandelingen met Gaddafi-aanhangers over overgave zijn gisteren mislukt. Honderden strijders hebben de stad omsingeld. Beni Walid is een van de vier steden die nog in handen zijn van de aanhangers van Gaddafi. In de stad zouden twee van zijn zoons zich schuilhouden. Gaddafi's zoon Seif al-Islam zou Beni Walid zaterdag wel hebben verlaten. Nieuwe bewind vreest een bloedbad onder de burgerbevolking... als de woestijnstad met geweld moet worden ingenomen. De eitunnel in Amsterdam is vanaf vandaag weer open voor al het autoverkeer. Ook rijden er weer metro's door de metrotunnel tussen het Amsterdamse Centraal Station en het Amstelstation. De gemeente Amsterdam heeft de twee tunnels de afgelopen twee maanden brandveiliger laten maken. Het was nodig om in 2014 te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Alleen bussen, hulpdiensten en sommige taxi's mochten de hele dag door de eitunnel. Personenauto's mochten er alleen s'avonds laat en s'nachts gebruik van maken. En vrachtwagens mochten de tunnel helemaal niet in. Dan is weer, buien en later vanochtend kans op mist. Daarna afwisselend zon, bewolking en opnieuw buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. The days were long and the nights so cold. The pages turned and the tale unfolds. He left me for another lady. She stood so tall and she never slept. There was not one moment he could regret. He left me for another lady. He took my She poured the drinks and she poured the power Diamond girl who could talk for hours He left me for another lady Veel hits zijn er geschreven over New York. Dit was een recente van zangeres Paloma Faith van haar debuutalbum Do You Want The Truth or Something Beautiful? Het laatste uur van elke zomernacht van het goede leven is bestemd voor nieuw Nederlands muzikaal talent live in de studio. De afgelopen uren eh, draaiden we de zes acts van de afgelopen week en deze week is het de beurt dus aan de laatste band. Ze maken Nederlandstalige nummers. Hun debuutalbum De Roes verscheen vorig jaar. Straks gaan ze hun nieuwe single spelen Warm van de Mengtafel hier. Is live ambacht. Ik wilde nooit iets van een vrouw. Na de kroeg meteen naar bed. Maar die ochtend was het net. Of ik me dit keer had vergist. En het leek alsof als ze wist dat ik niet had moeten gaan. Daar waar ik met heb gedanst Was het mooie zo romantisch Ik heb er uren aan gedacht En een teksten van gemaakt Als ik de foto's had gehad Had ik ze aan de muur geplakt Mijn herinnering aan jou Waarom ben ik weggegaan? Heb ik jou daar laten staan, dat ik dacht dat je met hem was, maar het leek die avond zo, ook al stond je maar gewoon iets meer bij hem in de buurt. Daar ja, waar ik net heb gedanst, was het mooi en zo romantisch. Ik heb er uren aan gedacht en het deksel van gemaakt. Als ik de foto's had gehad. Terug en vraag naar wie je was, en er is niemand die je kent alsof op die je nooit was. Ik heb het niet gedroomd, hier stak ik mijn acht in brand. Daar nou, waar ik net ze heb gedanst, was het mooi en zo romantisch. Ik heb er uren aan gedacht en een tekst ervan gemaakt. Herinnering van Ambacht. Live in de Nacht van het Goede Leven. Jorn, Erik, Jordi, Dennis en Roy. Ze zijn hier met z'n vijven. We gaan nog veel van ze horen. zo meteen in dit uur. White lips, pale face. Breathing in snowflakes. Burnt lungs, I taste. Light's gone, days end. Struggling.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 phone. The man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die, covered in white, closed eyes.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 in the pipe, fly to the motherland I'll sell off to another man It's too cold Nieuw singer-songwriter-talent, at Sheeran en The A-Team. Aan tafel uh, inmiddels uh, van de band Ambacht. Erik Weterings, zang en gitaar. En Jorren Roodbol, die we net hoorden op liedzang en ook op uh, gitaar. Uh, jullie zijn een beetje de founding fathers van de band, van Ambacht. Ja. Klopt, ja. Heel lang geleden kwamen we elkaar tegen en uh, allebei muziek maken. Uh, Zo doen we eigenlijk. Want dat was in 1999 al? Ja. Dus dat, dat is dus echt wel een hele tijd. middelbare school, ja. ja. Ja, of 16, 17, denk ik. Ja. En tussenuren gingen we dan uh, bij mij thuis, uh, want ik woonde vlak vlakbij school, een uh, oh, ja. uh, kopje koffie drinken en een gitaar, uh, gitaar erbij pakken. En liedjes schrijven. En jullie speelden allebei al gitaar toen? Ja. ja. Nou, ik wist dat niet van hem, maar daar kwamen we dan op een gegeven moment achter. Hmm. En wat, wat ontstond er uh, in die tussenuren? Uh, heel veel liedjes, vooral. Me was dat meteen in het Nederlands? Ja. ja. Nou, nou het... ik, ik schreef in ja. het Engels eigenlijk. Ja. Uh, Erik schreef in het Nederlands. En, uh, ja, dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. Dus daar ben ik maar in meegegaan. Anders was het nou Engelstalig bent geweest. Misschien. <laughs> maar uh, ja, toch Nederlandstalig. Toch leuk, want daar kan je heel veel aan kwijt eigenlijk. Mm het -hmm. is heel eerlijk, denk ik. Ah. Dus dat is vanaf het begin zo geweest, uh, Nederlandstalig? talig Heb je daarover nagedacht? Of dat... um, ja, ik weet niet. Op een of andere manier was het toch voor ons gewoon, Tenminste voor mij een hele fijne manier om gewoon de, uh, verhalen te vertellen. Ja. En, uh, en om dat dan samen met Joren uh, naar liedjes uh, te vertalen. Ja, dat, dat ging eigenlijk best natuurlijk allemaal. He, je bent niet bezig met het uh, schrijven van een popsong. Je bent uh, op dat moment uh, een verhaaltje aan het vertellen. En dat uh, ja, de eigenlijk ging eigenlijk heel gezond. Ja, voelde, het voelde goed. Me, het voelde elkaar ook wel goed aan. ja. ja. Wat we, de, de stijl, jullie stijl van, van, van muziek maken, hoe zat dat van het begin tot nu? Zit daar een uh, ontwikkeling in? Is het al meteen. Ja. Ja, omdat wij uh, we begonnen met, uh, met twee gitaren en ja. uh, soms een beetje piano erbij. Maar mm -hmm. dat, dan begin je gewoon heel klein. Het is eigenlijk een beetje chansons. En uh, ja, na een paar jaar is, is daar dus een band bij gekomen. En dan ga je toch meer ga je toch anders schrijven denk van ah, dan moet, moet de band dadelijk ook kunnen spelen. En dan uh, dan, dan ja, schrijf je het iets anders, denk ik. Ja. Iets meer pop, iets meer rock. We hebben nog wel oude nummers die we jaren geleden ook, uh, ook uh, geschreven hebben, die hebben uh, nou, omgebouwd zeg maar, tot een bandnummer eigenlijk. Oorspronkelijk waren dat hele kleine, kleine liedjes. Nou ja. dus. En ga je uit van de muziek of ga je uit van de tekst als je nieuwe dingen maakt? Nee, Ik muziek. Kun je met jou zit? Nou, ja, ik weet niet, in muziek zit ook tekst. <lacht> Van de gitaarpartijen. Mooi mooi. ja. ja, ja. <lacht> Verklaar dat is uh, Nou, God. Ik schrijf wel eens een tekst en uh, daar, daar hoor ik dan al wat een, een akkoordloopje op. Um, soms heb ik een akkoordenschema en daar hoor ik dan tekst op. Ja, ja soms, uh, soms begint het ene bij het ander. Um, ja, ik weet niet. Ik heb eigenlijk nooit echt op gelet... op mezelf terwijl ik liedjes schrijf eigenlijk. Dus ik kan het niet zo goed vertellen. Nee, is misschien wel heel goed ook. Uh, nee, gewoon, <laughs> maar, gewoon maar laten gebeuren is veel beter ja. dan... Uh... De naam Ambacht, was hij er ook al vanaf het begin? Nee. In nee, het begin heette we Rode Hond. Ah. Maar uh, uiteindelijk hebben we voor Ambacht gekozen. omdat het, We zochten heel lang een, een mooi woord... voor, voor de muziek eigenlijk die we maakten. En dan was uiteindelijk Ambacht dan geworden. Omdat het toch een uh, ja, liedjes schrijven... ook een soort van Ambacht is. Dus een, de ja. kunst die moet, uh, moet kunnen. Die het wel zo heel goed zijn. maar eh, <laughs> Ik moet niet op scheppen. Maar nou ja, ambacht is, is, vind ik wel een mooie samenvatting. Van, van wat we doen eigenlijk. Ja. Van wat jullie doen, ja. ja. Um, straks meer live muziek voor jullie. Maar jullie hebben ook muziek meegenomen. Uh, songs die je hebben geïnspireerd. Zometeen eerst uh, Michael Jackson. Die komt van jullie. Another part oh, of me. Yeah. Yeah. Ja. Van, waar, van waar die plaat? Ja, Joren en ik, we hebben best wel veel dingen gemeen. Met z'n tweeën in ieder geval. Uh, we houden heel erg van de Beatles en we houden heel erg van Michael Jackson. <laughs> dus een beetje rare combinatie, maar... Uh, maar leuk, goede combinatie, uh, ja. toch? Ja. Ja. En waar zit hem de voorliefde voor de Beatles in? Ja, ik ken eigenlijk niks beters. Qua liedjes dan. Dit is gewoon perfect, denk ik. Is gewoon, uh, chemie, chemie tussen die vier is gewoon, mm -hmm. gewoon hoorbaar. En Michael Jackson? Michael Jackson is... Uh, ja, buiten het feit dat hij een grote entertainer was... is gewoon een ontzettend goede songwriter. Ja. En uh, dat hoor je bijvoorbeeld ook op Another Part of Me. Eigenlijk is het... Kijk, al zijn nummers zijn heel goed. Maar hij heeft er iets... Hij doet er altijd iets extra's in. Wat koortjes en wat, wat akkoorden, rare akkoordenwisselingen... waardoor het briljant wordt eigenlijk, <laughs> vind ik. Dat heeft hij heel vaak. Ja. En dat typische dingetjes... waar je denkt, hé, hey, dat is geen goed nummer... maar dat is echt een geniaal nummer. Ja. Michael Jackson, another part of me. Nou, de part of me van Michael Jackson 1988. Op verzoek van Ambacht, Erik en Joren Die zitten nog aan tafel hier in de Nacht van het Goede Leven. Straks gaan ze weer verder met spelen. Uh, verdeling van songschrijven binnen de band. Zijn jullie degene die de liedjes maken of doen jullie dat met z'n allen, met z'n vijven? Nou, in eerste instantie maken wij de liedjes, of samen of apart. En uh, ja, ze is eigenlijk, eigenlijk gewoon schetsen. Dus we hebben een compleetje refreintje, een compleetje refreintje. We hebben wel een klein liedje en dan uh, als we het goed vinden, dan gooien we het in de band. En dan gaan we het met z'n vijf uitwerken. En dan uh, komen er af en toe nog wel verrassende wendingen. Uh, ja? Andere akkoorden, en dat soort dingen. Dus, uh, in muziek of uh, ook in tekst uh, soms? Nou, alleen tekst, in muziek? Alleen in muziek eigenlijk, ja want tekst uh, doen we eigenlijk alleen maar. En die schrijven jullie met z'n tweeën? Of soms? Soms. Ja. Dat maar... je, werkt de een wel eens een idee uit van de ander bijvoorbeeld? Of? Ja. Uh, dat, dat gebeurt ja, niet af, vaker. Ja? Toen wel. Maar dan, dan is het inderdaad, uh, dan gaat het heel erg om het, misschien de opbouw van het liedje en zo. Maar ik zit niet veel aan. Ja, ik zit niet veel aan Jorens tekst. En Joren ook niet meestal zoveel aan mijn tekst. Um, meer een beetje de feel van het liedje. Die, daar, daar zijn we wel altijd met z'n tweeën heel erg uh, bij elkaar, uh, kritisch op elkaar. Dus, ja. Waar hou je, je inspiratie vandaan voor, voor onderwerpen? Wat zijn de thema's die veel terugkomen bij jullie? Als of ze er zijn. Ja, nou, liefde staat op de eerste plaats, ja. maar bij heel veel songs. Ja. <laughs> Dat is al uh, een on puttelijke bron van inspiratie denk ik, voor ja, heel heel veel. ik. Ja, ik weet niet waar ik het vandaan haal. Waar haal jij het vandaan? Ik weet niet. Ik ook niet. Ik trek een open en dan uh, op een gegeven <laughs> moment al, uh, komt er iets uit. Is het één ding wat je invalt of een zin die je invalt? Ja, ja, ja, het ja, ja, meestal, ja. meestal met een zin ja. ja. Met een dan zin. Heb je, dan heb je een uh, akkoordenschema en een melodietje en dan, op een gegeven moment komt er dan een eerste zin in je op van daaruit. Je... Ja, dat kan dan een zin zijn. Dat is meestal een, of een, ja, meestal een zin van drie woorden of zo. Vier woorden. Niet veel, ja, zodat iets. je nog wat ruimte ja, ja, hebt. Je probeert ook wel een beetje op de, de klank van de melodie te schrijven. Ja. Noem, of... Noem eens zo'n zo vier woorden zin, weet je er nog een? Um, ik ben nummer 206. Is een, uh, <laughs> dat is echt serieus. Dat, had ja? ik, dat is het enige wat ik had voordat ik ben begonnen met uh, het nummer. Ja, ja, ja. Uh, ik weet niet meer hoe ik erop kwam. Ik ben nummer 206, maar. Ik weet wel dat, het, uh, dat, dat, dat ik uh, de film Papillon had gezien van... Uh, God, nou ben ik even zijn naam kwijt. Jezus, kom op. Uh, nee. Maakt even zo'n film Papillon is voldoende. Ja, ja Papillon. Uh, ik heb dat boek vroeger ook gelezen. En toen zag ik de film nog eens een keer terug. en Ja, op een of andere manier ben ik, zo, ik ben nummer 206. Er zitten heel veel van die celscènes in. En in mijn nummer komt geen enkele keer het woord cel voor. Dus ik heb eigenlijk echt puur naar alle ingrediënten gekeken die in een cel zijn... en die een eventueel gedetineerde zou, zou doormaken. En daar heb ik het nummer een beetje omheen geschreven. Dat is mooi. Dus het is veel oproepen zonder dat je daadwerkelijk ja. letterlijk omschrijft waar ja, het over gaat. klopt. Uh, ja. hij, hij schrijft de dagen op de muur. Uh, hij, mist, hij mist zijn vrouw. Hij wil, uh, hij wil naar buiten klimmen door, door zijn lakens aan elkaar te knopen. Um, ja, het woord cel zit er eigenlijk niet in. We gaan het straks horen, uh, nummer 206. Eerst nog even een andere keuzeplaat die jullie hebben meegenomen. Nou, de Beatles, we hadden het er al over. Michel, gaan we draaien? Maar jij zei net van nou, girl had ik ook wel willen horen. Ja, oh, heel mooi. Nee. Ja, het... Hoe kies je dan zo'n zo liedje? Wat je dan, uh... Nou ja, mij had het niet uitgemaakt. Ik kan niet kiezen tussen die twee namelijk. Nee? Maar als de mederheid Michel roept, dan uh, doen we maar uh, Paul in plaats van John. Uh. <laughs> Want liever John voor jou? Uh, ja, over het algemeen wel. Ja. En liever Paul uh, voor jou? Ja, dat klopt, ja. En dan kunnen we daar, kunnen we daar een mooie, ja, een mooie metafoor uit te trekken, of niet? Twee zangers die, ja. ook, die ook nummers schrijven, die, die ook nummers schrijven. Ja, het, het lijkt allemaal heel erg veel op elkaar. The Beatles en uh, Michel. Until I 1966, Michel van The Beatles op bezoek van Ambacht. En ze hebben hun plekken weer ingenomen. En hun instrumenten omgehangen dan wel daarachter gaan zitten. Ze zijn met z'n vijf en ze gaan weer live spelen in de Nacht van het Goede Leven. Hier is Ambacht. Ik ben nummer 206, mijn naam niet ik vergeten. Slaap samen met mijn mes om de nacht te overleven. Steeds blijf ik waken, ik slaap nooit vast. Snachts is het gevaarlijk, de nacht is vals. Zo vals dat ik niemand vertrouw, behalve jou, jou, jou. Ik weet precies hoe een hond denkt, want ik ben er zelf een. Ik ben een hond die wegrent, maar bijt als het moet... Dat is de reden waarom ik hier al tien jaar in dezelfde kamer opgesloten zit. Ik ken de wind, de sterren, de maan, maar in godsnaam, hoe herken ik mijn kind? Ik ben nummer 206, mijn naam niet ik vergeten. Ik slaap samen met mijn mes om de nacht te overleven. Steeds blijf ik waken, ik slaap nooit vast. S'nachts is het de en de nacht is vals. Zo vals dat ik niemand vertrouw. Behalve jou, er is gisteren een jongen vermoord. Hij kreeg een mens in zijn buik. En toen sloegen ze tot bloed stoer. zijn gezicht in de puin. En soms heb ik liever de dag. Mijn lippen zijn zacht en joh, te mooi. Ik leef alleen nog voor jou. Ik had vroeger graag een goede schilder willen zijn. Nu schrijf ik de dagen op de muur met stukjes krijt. Het was als de winter. Mij het en ook al vries ik langzaam doos, Ik deed het allemaal behaal. Ik ben This is the 206 van Ambacht. Ik had vroeger graag een goede schilder willen zijn. En ik weet precies hoe een hond denkt. Want ik ben er zelf een. Mooie scherpe regels uit dit nummer. Straks praten we verder met de heren. Nu eerst het nummer wat ze meebrachten. Waar ze voor kozen. We hebben, al, we hebben hem al eerder gehoord. Vannacht. Freddie Mercury. Hij zingt nu samen met Queen in 1974. Killer Queen. She keeps some In a pretty cabinet. Mm. Cake, she says, just like Marie Antoinette, a building, a remedy, for first job, the entity, and at a time limitation, you can't decline, caviar, cigarettes, well in etiquette, extraordinarily nice, she's a killer queen.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 Because really? she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gun body, jetty dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. I'm not a dad absolutely to get you. She's a killer. Create gunfight and a laser beam. Yes, it's guys. But it, Insatiable. Killer Queen van Queen. We hoorden eerder al Michael Jackson in de platen die jullie hebben meegenomen. Freddie Mercury, Michael Jackson, flinke showmannen zijn dat. Past dat bij jullie? Nou, ja, daar kunnen we wel iets van leren, denk ik. Ja. <laughs> maar is dat iets wat we terug kunnen zien in jullie podiumpresence? Ja, ik denk natuurlijk wel... Uh... Nou, we, schieten, we worden niet uit de grond geschoten of zo, terwijl er allemaal vuurwerk op de achtergrond afgaat. En -show's mensen hebben. met touwen naar beneden komen vliegen en zo, maar... <laughs> nee, je moet altijd wel als frontman moet je altijd wel uh, zorgen dat het, uh, het publiek te pakken krijgt. Hè? Ja. En hoe doe je dat? Uh, ja, Hoe doe je dat? dat uh, mee laten zingen? Ja, mee laat zingen, mee laten klappen. Uh, dingen vragen aan het publiek. Dus. De, de hele band is inmiddels aangeschoven hier. Naast Jorren en Erik, die we al hoorden, hebben we Jordi op drums, Dennis op bas en Roy op piano en gitaar. Um, als we jullie liedjes zouden willen karakteriseren, hoe uh, doen we dat? Als ik dat aan Dennis mag vragen, uh, gevoelige, uh, no-nonsense, uh, muziek uit het hart. En als ik het aan Jordi vraag, <laughs> <laughs> uh, heel eerlijk, ik sluit me bij Dennis aan. Dus ja, aan ja, ja, ja. Ja, nog meer aansluitingen of hebben jullie nog aanvullingen? Uh... Nou, het is vooral uh, in de basis: het akoestisch. Dat is wel een beetje de body van de, van de band, denk ik. Oh, is dat zo? Want dit is goed stevig uh, wat we hier horen. Ja, oké, okay, maar de, de, ze worden ook akoestisch geschreven, de nummers. Ja. En, uh, ze worden min of meer uitgebouwd, maar de basis blijft akoestisch. Ja. Dat is zoals het uh, begint. En dan uh, akoestisch dan uh, met akoestische gitaren of ja. andere instrumenten? ook. Ja, dat ook? blijft lijf ook zo. Er zijn uh, twee frontzangers, die hebben alle twee een akoestische gitaar. Ja. En, uh, ja. Er zit dan af en wel een elektrische nootgitaar bij, maar dat is uh, niet uh, de hoofdmot. Een uh, akoestische piano probeert te simuleren op het podium met een uh, digitale piano. Ja. Hm. En uh, de plekken waar jullie optreden, dat is, wat, zijn, wat zijn dat op het ogenblik? Hm. Waar is dat op het ogenblik? Welke uh, voor gelegenheden bedoel ik? Ja, we zitten een paar voorprogramma's. Bijvoorbeeld van uh, De Dijk staan we in het voorprogramma in 013, dat is het hoofdpodium, dus dat is wel leuk. Ja. Uh, groot van Nederland staan we in Delft, Speakers. dat is aankomende donderdag. En we hebben nog een voorprogramma van Abel in Teliander, Zeg ik dat goed? Want ja. de frontman van Abel, Joris Razenberg... die heeft jullie eerste album geproduceerd... wat vorig jaar is verschenen, De Roes. Ja. Hoe is die, die samenwerking tot stand gekomen? Wie mag ik dat, dat verhaal <laughs> laten vertellen? Ik, um, het, is, ja, het is zo dat de manager, onze manager... Um, dat, was, dat is ook de manager van uh, Joris Razenberg. Ja. En Joris heeft onze muziek gehoord. De schetsen en de demos die wij naar hem uh, opgestuurd hebben en daar was hij heel erg enthousiast over en hij heeft toen gezegd tegen ons van nou weet je wat we gaan een selectie maken we gaan goed repeteren en jullie muziek uh, vond hij de moeite waard en leuk genoeg om daarmee aan de slag te gaan en dus uh, ja gedurende 12 tot 13 dagen met onze studio in te gaan en jij is, je zegt je hebt de muzieknaam opgestuurd dus jullie hebben van tevoren al ge, um, gekozen van nou zullen we eens proberen om hem naar onze muziek te laten luisteren ja uh, Joris Razenberg is, is, is een hele goede liedschrijver. Nederlandstalig ook. Um, heeft, heeft toch best een, een hele mooie periode uh, meegemaakt uh, toen hij de hit had. Hij weet, hij weet hoe um, hij liedjes moet schrijven, hoe hij met muziek om moet gaan. En ook onze composities ja, lagen hem ook heel erg. Dus daarom heeft die, uh, is hij, was hij er heel enthousiast over. Uh, ja, Nederlandstalige liedschrijvers zijn er wel heel veel... Uh, sommigen wat actiever op podia en sommigen wat minder actief. En ja, Joris was iemand die toch eventjes had stilgelegen. Uh, tenminste op het gebied van optreden. En die vond het echt een heel mooi moment om, uh, om met ons die muziek uit te gaan werken. En dus je, je vertelt over een, uh, bijna 14 dagen dat hij met jullie gewerkt heeft. Dat is een, een flinke tijd. Uh, wat uh, is iets wat jullie van hem geleerd hebben, tennis? Uh, nou, wij hebben ontzettend veel liedjes. Uh, en als je een plaat wil gaan maken, dan moet je natuurlijk een hele goede keuze maken. Dus dat was al eigenlijk het, de eerste stap die we met hem konden zetten. Hij, hij heeft echt een neus voor uh, ja, welke keuzes je dan moet maken... en de knopen die je, die je door moet hakken. En het, het, het moeilijke is natuurlijk als je dat allemaal zelf wil doen als band... Uh, terwijl je die liedjes al zo lang speelt uh, en, en al zo lang kent... is het heel moeilijk om daar een hele objectieve, ja, eigenlijk goede keuze in te maken... De keuze in wat je, wat je op de plaats zou zetten. Ja, bijvoorbeeld ja. al. Ja. En, en daarbij, uh, heel veel liedjes zijn inderdaad uh, akoestisch ontstaan. En in het klein uh, ontstaan. En ja, Als je er dan een band achter zet, dan moet je soms ook wel eens uh, dingetjes wat, wat korter maken. Of uh, je wel eens afvragen van, ja, wat, wat heeft dit stukje voor meerwaarde in het liedje? Kunnen we het niet beter anders doen? En daar heeft ons ontzettend bij geholpen. Joris Razenberg van Abel: we gaan naar hem luisteren in Neem Me Mee. Je zit al uren op de bank een herhaling op TV. Zelfde mensen. Maakt het allemaal weer mee? Oude koeien uit de sloot, jij verdrinkt keer op keer. Maar al het water komt tot rust, je ziet jezelf steeds weer terug. Ontnomen, het verleden in je hart Het geeft je meer dan je denkt Het doet je meer dan je zegt Want er is niemand onbemind In de ogen van een kind Dus neem me mee 千万 En nemen mee Joris Razenberg. Hij produceerde de CD van Ambacht, De Roes. Die kwam in 2010 uit. Daarop staat ook het nummer wat ze nu live gaan spelen. Hier is Ambacht met Laatste Zin. De laatste zin van Ambacht. Zometeen gaan ze nog een nieuw nummer spelen. Als laatste in de nacht van het goede leven. Dit is Ryan Adams en New York, New York. Shuffled through the city on the 4th of July I had a firecracker waiting to blow Breaking like a rifle who was making his way To the cities of Mexico Living in a apartment I don't have a new way I had a tar on a corner of town Had myself a lover who was finer than gold But I've been broken, I've been busted up since Love don't play yeah. Right out there through the door. Hell, I still love you, New York. Found myself a picture that would fit in the folds of my wallet and it stayed pretty good. Still amazed I didn't lose that on no look for the place when I was drunk and I was thinking of you. Every day the children they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. You used to take the subway on a I would wait for you and not try to hide In the blistering cold in the church on the Upper West Side. Babe, I stood there singing, I was holding your arm, you were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep it over hello. Farewell to the city and the love of my life, these we live, before we had to go. Love won't play, and it ain't games with you, and I'm if you don't want them to. Sweep so shit. New York, New York, Ryan Adams uit 2001. Erik Weterings en Jorren Roodbol van Ambacht. Uh, we praten nog even een paar laatste minuten voor jullie nog een nieuwe song gaan spelen. Ik zie net in het uh, boekje van de CD, je had het net over verhalen vertellen met liedjes, dat, uh, dat de teksten ook doorgeschreven zijn als, waren het, zo, als waren het één alinea. Ja, is nou, dat ook iets wat je... Nee, dat heb ik niet bewust gedaan. Ja, dat, dat is wel gewoon een esthetisch ding is dat gewoon hoor. Dat heb ik niet bewust gedaan. Het is, maar het zit wel het meer, meer om... Uh... Om ruimte te besparen. Ja, want we wilden echt wel alle teksten gewoon in het boekje hebben. Dat was echt een pre. Ja, dat kost wel ziet Zo zijn het een beetje roman-alinea's Ja, zo is het wel. Het is heel strak, in die zin. Jullie doen mee met de Grote Prijs van Nederland. Ja. De halve finale komt eraan op 8 september. Daar staan jullie in. Yes. In een hele vreemde categorie. Maar het is geloof ik de categorie waar alles in moet wat geen dance of hip-hop is, toch? Zing en moet je met z'n tweeën zijn. Geloof ik. Uh, dus ja, dan blijft het niet veel over dan rock alternative. Hoe gaat uh, het in die wedstrijd tot dusver? Volgens mij wel goed. Ja. Bij, uh... halve finales uh, in ja, inderdaad. Halve finale komt er dan aan. Ja, we vallen in ieder geval wel op. Ja. Want ze staan allemaal <laughs> tussen metal bands en zo, dus dat is een <laughs> ja, ja, ja, ja. Als enige Nederlands taler? Ja, volgens mij ook wel. Hè? Ja. ja. Oh, dat valt goed op. Dus is valt wel. Ja, maar uh, het is ja. ook we zijn ook wel een beetje alternatief natuurlijk, omdat het uh, niet uh, super standaard is wat we doen. Maar uh, dat is op zich wel grappig ja, we scheuren die gitaar en dan hoor je ons uh, tussen hun dit dit dit dit dit Hoe gaat het met de platen tot dus met het album wat vorig jaar is verschenen? Ja, ja goed. goed. Ja, want uh, we, we verkopen er wel een aantal, maar veel met optredens ook vooral. Ja. En uh, ja, we kunnen er ook veel optredens mee regelen. Omdat je nou een, uh, een plaat hebt, uh, ja. heb je referentiemateriaal en dan uh, word je iets makkelijker geboekt zeg maar. Ja. En wat zijn je plannen voor uh, uh, het komende jaar en de jaren daarna? Waar, waar we hier terechtkomen? Uh, het liefst zo ver mogelijk. We gaan ja. eerst, uh, <laughs> eerst nog een single uitbrengen in België. Dat de, zal deze maand voor de maand worden, denk ik. Ja. En er komt ook een nieuwe single aan, die gaan we straks ook spelen. Mm -hmm. Want België is, in de, ja, dat is natuurlijk hè, die, als vanouds een grote liefde voor, uh, voor, voor zingen in het Nederlands of ja. in, in het Vlaams. Ah. Uh, scoren jullie daar al goed? Zijn jullie daar al bekend? Nou, dat willen we eigenlijk nu gaan proberen. Ja? <laughs> dat dus, dusver nog niet. Maar... Nee, we hebben nog niet echt uh, iets mee gedaan. Maar uh, de Belgen zijn hebben we wel goede smaak, dus ik denk dat het goed komt. <laughs> <laughs> Beter dan de Nederlanders? Of, uh... Nou, ze zijn heel kritisch en ze zijn heel eerlijk. Dus als je daar speelt en ze winnen niks aan, dan ze klappen ze het niet. Oh ja, ja. Nou, dat is helder dan inderdaad. Ja. Ja. Maar uh, het, is, het is heel leuk land. Ze hebben heel veel verstand van muziek en uh, het is heel gezellig ook. Want verder, uh, jullie zijn met z'n vijven... maar jullie hebben er nog ook dayjobs naast, uh, zo gezegd. Ja. Want zometeen moet er gewoon weer hard uh, geklust worden. Er moet weer uh, geld verdiend worden. Ja. Ja. Maar het is wel de bedoeling om het, uh, om het muziek maken en het spelen... Uh, tot je definitieve beroep te maken. Is dat wat je graag wilt? Ja, als dat zou kunnen wel. Ja, graag. Dat is toch iets. Je komt gewoon als je overdag voor een baas werkt of voor jezelf werkt. kom je gewoon tijd tekort kort. Om, om, om, om met muziek bezig te zijn. Dus als ik thuis, thuis kom. dan heb ik eigenlijk niet zoveel zin. meer... om, om even een paar ruzie gitaar te gaan zitten spelen. Dus het moet dan s'nachts. Uh... Ja, ja, inderdaad. De beste ideeën. die komen sowieso al. Uh, ja. s'avonds laat. Dus, uh. Maar ja, ik mis een beetje de tijd uh, af en toe. Als je. Uh, je kan beter. Uh, Beter de hele dag mee bezig zijn. Ja, nou gelukkig repeteren we twee keer per week. Dus uh, ja, dat zoek, vangen we dat altijd wel op met z'n uh, vijven. Ja. Nou, het is gelukkig wel tot een nieuw single gekomen. Tenminste, dat gaat hem worden, hè? Familie, wat jullie zo gaan ja. spelen. Ja. Dus als ik jullie mag vragen om weer je plek in te nemen... Zeker. Dan ja. gaan we die horen als uh, laatste van deze nacht... en van de zomerreekse uh, nacht van uh, Nachten van het Goede Leven... Ambacht gaat spelen Joren Roodbol, Erik Weterings, Jordi van Drunen, Dennis Toebak en Roy Koopmans. En uh, zij spelen een nummer wat nee. <coughs> nog nergens te horen is geweest, denk ik. Nee. Ja. Ah, heerlijk is dat, fijn. Ambacht, zij spelen Familie. Even wat geswitcht en ingesteld ja. en dan kan het waarlijk beginnen. Oké, okay. Familie. We willen allebei dat niemand het ziet, want het kan niet wat we doen. Dus we staan al te stiekem op de hoek van de straat voor een vlugge zoen. En niemand heeft het door wat we doen, gelukkig heeft nog niemand het door. En als ze vragen of we na het feestje mee willen gaan, dan zeg ik, ja, dat is goed, dan slaap ik morgenavond de Bahama. Ze is familie van mij. Ze is familie van mij. Ik weet niet meer precies hoe het kwam, het ging vanzelf. Net als twee vreemden in het park op een zonnige dag, hij een leuke kop en zij een vriendelijke lach. Je moet haar ogen eens zien. Ze lijken veel op die van mij. Ja, ze gingen voluit met z'n vijf hier uh, Ambacht. Uh, meer over de band op ambachtonline.nl. Hun album heet De Roes. En op 8 september staan ze in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Uh, in Delft is dat. Daar zijn ze aan te moedigen en te bezichtigen. De Nacht van het Goede Leven komt uh, tot een einde. Straks het Radio 1 Journaal. Volgende week dan is Adelien van Dier terug. De nacht van vannacht werd gemaakt door Joop, Ronnie, Stefan, Wouter en Axel. Een hele prettige maandag. En tot een volgende keer.